In het Botlekgebied bij de A15 is gisteravond een veel te hoge benzeenwaarde gemeten. Waar het benzeen vandaan komt is niet bekend. Station dat de meting deed staat vlakbij het tankopslagbedrijf Otchvel. Daar kwamen vorig jaar zeer schadelijke stoffen vrij... zonder dat het bedrijf daar melding van deed. De Milieudienst Rijmond noemt de kans klein dat het benzeen bij Otfiel is weggelekt... omdat de wind de andere kant op stond. Het is volgens de Milieudienst waarschijnlijker dat er een file bij het meestation stond... of dat er een schip aan het luchten was. De schepen die al een maand vastzitten op het Twente-kanaal bij Eefde... kunnen morgen vroeg hun weg weer vervolgen. Volgens Rijkswaterstaat is het testen van een noodsluis succesvol verlopen. De constructie moet de sluisdeur op- en neer takelen die kapot is sinds die een maand geleden naar beneden viel. Er liggen sindsdien 42 schepen stil voor de sluis. Een ijsbreker heeft het Twente-kanaal bij Eefde ijsvrij gemaakt... zodat de schepen er morgen door kunnen. Vanaf half tien treedt de tijdelijke sluis in werking. De voetballers van Mali hebben zich als derde geplaatst voor de halve finales van de Afrika Cup. Mali versloeg het organiserende land Gabon na strafschoppen nadat het na 120 minuten voetbal 1-1 was geworden. Gisteren plaatsten Ivoorkust en Zambia zich al voor de laatste vier. De laatste kwartfinale gaat vanavond tussen Ghana en Tunesië. Het weer vanavond en vannacht min 6 aan zee tot min 12 land inwaarts. Morgen breekt in de loop van de dag de zon steeds vaker door. In de avond kan in het noorden en westen wat motsneeuw vallen. Tot zover het NOS-journaal. AWB-verkeersinformatie op de A35 Almelo richting Enschede. Er is een ongeluk gebeurd tussen Wierden en Knopend azeloo Is daarom de weg dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hier is Pieter van der Wielen. Goedenavond, u luistert naar Labyrinth, het wetenschapsprogramma van VPRO en NTR Radio 1. Een vrouw van boven de 40 is evolutionair gezien een rariteit. Ze is niet meer vruchtbaar en toch nog in leven. Er zijn nauwelijks diersoorten waarbij zoiets voorkomt. Dat vrouwen genetisch in staat zijn eenmaal onvruchtbaar toch nog lang door te leven... dat hebben ze te danken aan de veelwijverij van hun voorvaderen. Zo, dat beweert onze gast van vanavond David van Bodegom. Hij trok naar Afrika om in een polygame samenleving onderzoek te doen... naar de zogeheten grootmoederhypothese. En hij schreef een roman, hij is hier nu te gast. Hartelijk welkom. Ja, goedavond. Nood breekt wet, heet het boek, net uitgekomen uh, deze week. Uh, je bent historicus, arts, schrijver, wetenschapper... Ze zeggen wel eens over, over, over jouw generatie dat ze niet kunnen kiezen. Klopt dat? Ja, um, over mijn generatie kan ik niet spreken, maar ja, uh, yeah. zelf heb ik altijd wel uh, moeite mee gehad. Er zijn zoveel leuke, interessante dingen. En um, ja, ik heb eerst uh, geschiedenis gestudeerd, toen geneeskunde, en uh, ja, nu heb ik me op de, de verouderingsonderzoek gestort. Maar ja, dan, ja, dan ga ik toch ook weer andere dingen uh, uitzoeken en dan uh, naar nou, nu is er een. Uh, de roman Noodbrengt Wet uh, verschenen. Het nadeel is omdat dat die mensen van die generatie, als het ware eens wat ze zeggen, zoveel dingen doen dat ze nooit een, een Madame Bovary zullen schrijven, omdat ze dan alweer iets anders aan het doen zijn. Ja, dat zeggen ze vaak. Dat, dat, uh, als je te veel de breedte gaat, dat je, dat je niet meer de diepte in kan, uh, als het ware. Dat je alles een beetje beheerst. Maar dat vinden wij getut, toch? Jazeker, ja, zeker. Hoe oud wil je worden? Ja. Um, uh, 110. 110? Denk ik, ja. Nog aan voorwaarden gebonden? Want mensen zeggen altijd van, het maakt me niet zo uit... Als ik, maar, als ik maar in een goede conditie ben. En als mijn vrienden daar nog maar zijn. Ja. Um, ja, mijn vrouw is nu in verwachting. Ik verwacht over drie weken een dochtertje. En dan zegt ook iedereen van, ja, maakt ook niet uit als het maar gezond is. Um, ja, dat geldt denk ik ook voor 110 worden. Dat uh, um, zolang um, mensen nog zelfstandig actief kunnen leven... Um, ja, willen ze zo oud worden als... Uh, als maar mogelijk is, uh, waarschijnlijk. Uh, er is niet zoiets dat, dat, dat, dat het leven. op een gegeven moment gaat vervelen. Dus daar, daar geloof ik niks van. Uh, de, de reden dat mensen daar vaak toch. Uh, uh, dat willen begrenzen of daar een, een, een limiet aan willen stellen. Ja, dat is wat ze. Ja, uit de ervaring nou eenmaal weten dat. dat ouderen vaak met gebreken komt. En dat is dan de reden dat ze zeggen. Nou, uh, voor mij is 80 mooier dan zat, of 100 of 120. Maar als het in een goede conditie kan, dan wil iedereen oud worden. Aubrey de Grey, dat is een uh, Engelse wetenschapper, uh, goeroe, verouderingsspecialist... die zegt dat de eerste mens die duizend wordt... dat zei hij laatst op een lezing in Leiden, die is al onder ons. Ja. Dat, dat degene die duizend wordt nu al in leven is. Ja, we hadden hem uitgenodigd uh, van de Leiden Academy om een lezing te geven. En dat was eigenlijk om de mensen een beetje wakker te schudden. Uh, veel mensen gaan ervan uit dat wij 80 jaar worden... En dat is waarschijnlijk een, een veel, te, veel te pessimistisch beeld. Dat komt omdat... Uh, dat, hangt, dat hangt samen met de manier waarop onze levensverwachting wordt berekend. Die wordt berekend op, aan de hand van de sterftecijfers van een bepaald jaar. Dus als je de levensverwachting wilt berekenen... Uh, van iemand die in 2012 geboren wordt... of van 2011, beter voorbeeld... dan kijk je wat in 2011 de sterftekans is van 0 tot 1... van 1 tot 2, van 2 tot 3, et cetera. En zo, als je dat allemaal bij elkaar optelt... Uh, kun je dan uitrekenen dat je gemiddeld... 80 wordt. Maar het gaat er dus van uit dat er niks gaat veranderen. Dat, de, dat die sterftekansen hetzelfde blijven. Maar iemand die in 2011 geboren wordt... als die, als die, als die 60 is, dan is het inmiddels 2071... Nou, dan is, waarschijnlijk, is er waarschijnlijk veel meer mogelijk medisch al. Dus die sterftekansen die zijn dan allemaal gezakt. Waardoor iemand waarschijnlijk veel ouder wordt... dan de 80 die je zou voorspellen in 2011. Maar duizend is dan wel meteen een schot voor de boeg. Ja, nou, als je kijkt de afgelopen 150 jaar... is onze levensverwachting iedere tien jaar met 2,5 jaar toegenomen. Dat betekent dat als in 1950 de levensverwachting 70 was... dan was die in 1960 72,5, in 1970 75. Um, als je, als je met, met die voortschrijding van de wetenschap rekening houdt... dan hebben mensen uit, van het Max Planck Instituut in Rostock, een bekend demografisch instituut... die hebben berekend dat mensen die dit jaar geboren worden in Nederland... dat die gemiddeld 100 jaar oud worden... Dat is, al een, dat is al een heel getal. Ja, het is geen duizend, maar het is toch een stuk meer dan de tachtig. Waar de meeste mensen op dit moment van uitgaan. Maar dat is denk ik toch een te pessimistisch beeld. Want die gaat ervan uit dat er de komende tachtig jaar niks verandert. Dus het wordt nog ouder dan honderd dan? Nee, dus rekening houdend met, met die verbeteringen is het is honderd. Maar daarna, als, als, zolang het beter wordt, uh, zal er ook de levensverwachting toenemen. Nou vat ik het onderzoek, bewijs van inleiding, vast even iets wat kort door de bocht uh, samen. Ik zag je ook een beetje ineen krimpen van... Waar is de nuance? Zo, zo staat het er vast helemaal niet. Maar de grootmoederhypothese. Want het, het is inderdaad zo dat het feit dat vrouwen doorleven... nadat ze hun vruchtbaarheid kwijt zijn... dat het eigenlijk iets geks is in de natuur. Ja, als je, als je veroudering bestudeert vanuit het perspectief van een, van een bioloog... Um, dus je, je vraagt je af ja, waarom leven muizen nou twee jaar... En, en katten twintig jaar en mensen tachtig jaar... Um, dan is het eigenlijk... Zijn mensen zijn anders dan andere diersoorten... omdat ze zo'n groot deel van hun leven ja, in een post-reproductieve staat leven. In een staat waarin ze zelf geen kinderen meer verwekken. Eigenlijk, als je kijkt naar mensen, dan zijn ze 40 jaar vruchtbaar... en dan nog 40 jaar onvruchtbaar. En dat is eigenlijk gek, want uh, het te krijgen van nakomelingen... is vanuit de biologie, vanuit de evolutie het allerbelangrijkste. En daar zijn wij op geselecteerd gedurende miljoenen jaren... Als wij dan het eindproduct zijn van die survival of the fittest... Ja, wat is er dan zo fit aan dit model die maar de helft van zijn leven kinderen kan krijgen? De vinden biologen vinden dat, die vinden dat gek. En um, nou, Er zijn verschillende theorieën over waarom dat zo is. En De bekendste daarvan is de, de grootmoederhypothese. Die grootmoederhypothese stelt dat het, is voor een vrouw, dat het voor een vrouw beter is... om op haar verdigste zelf te stoppen met kinderen... Krijgen, want het is toenemend gevaarlijk op hoge leeftijd vanwege de geboortes. Bovendien, als een vrouw veertig is, dan zijn haar eerste kinderen inmiddels ook twintig. Dus die beginnen zelf met kinderen krijgen. Dat zijn allemaal heel onervaren vaders en moeders. En waarschijnlijk is het voor zo'n vrouw dan beter... om haar eigen zonen en dochters te helpen met het opvoeden van de kleinkinderen... dan om zelf nog kinderen te krijgen. Dat zou dan uiteindelijk meer... Uh, ja, genocopieën, dus meer kopieën van haar eigen DNA... Uh, voortbrengen dan zelf nog kinderen krijgen... waarmee ze, stel dat ze zou komen te overlijden... ook haar laatste kinderen allemaal nog op het spel zet. Alles moet in de evolutie een voordeel hebben. En het voordeel van een vrouw die doorleeft na haar uh, menopauze... is dat ze voor de kinderen en kleinkinderen kan blijven zorgen. Daardoor overleven er meer. En dat is het evolutionaire voordeel, zie daar de grootmoederhypothese. Ja, in één zin is dat het exact. Toen uh, was de gedachte, dit moet dus goed onderzocht worden. We gaan eens voor eens en voor altijd kijken of dat klopt. En toen ging je naar Ghana. Waarom naar Ghana? Ja, um, als, als onze levensduur uh, is geëvalueerd tot 80... omdat het een voordeel had vanwege die gro dat grootmoedereffect... Ja, dan moet je dat onderzoeken in de omgeving waarin dat, in is, waarin dat is geëvalueerd. Ja, want er zijn ook wel eerder onderzoeken gedaan naar die grootmoederhypothese... Uh, er zijn slimme onderzoekers geweest. Die hebben in de oude kerkregisters gekeken. In Scandinavië bijvoorbeeld. Uh, daar wordt natuurlijk precies in bijgehouden... Uh, wanneer alle kinderen gedoopt zijn en wanneer oma begraven is. En zo kun je dan precies bekijken... of in die families waar oma nog niet begraven is... er meer kinderen gedoopt worden... dan in die families waar oma al wel begraven is. Dus dan kun je het, eigenlijk het effect van oma uh, netjes, netjes uh, onderzoeken. Uh, en zij hebben inderdaad gevonden dat um, uh, in die gezinnen waar oma in leven was, dat, haar, dat de, de overleving van de kinderen daar veel beter was. Maar um, daar is toch ook wel veel kritiek op geweest. Omdat ja, zo'n Scandinavisch kerkgemeenschapje uit de 18e eeuw, een man, een vrouw, 15 kinderen. Ja, dan kun je je wel voorstellen dat dan als oma er dan ook is om even te helpen met euh, euh, pap naar binnen lepelen of euh, de, de helpende hand uitsteken... dat het enorm voordelig is. Maar wij zijn natuurlijk niet geëvolueerd in 18e eeuwse boerenkerkgemeenschapjes in Scandinavië. Wij komen uit Afrika. Uit Afrika. Ja. Um, maar was dat ook de reden dat, dat je dan dichter bij de bron zit? Of, of is ook de reden dat daar het evolutionaire beeld niet zo verstoord wordt... omdat er nauwelijks zorg is, dus dat mensen ook nog gewoon aan natuurlijke dingen dood kunnen gaan. Ja, het is... Het is um, in, in, in Nederland zou je dit nu eigenlijk niet kunnen onderzoeken. Omdat ja, het aantal kinder, de, kinderen wat hier geboren wordt dat, wordt... dat reguleren wij zelf door middel van um, anticonceptie... en, en, en alle, alle, um, in vitro uh, technieken. Um, oma's die blijven allemaal in leven. Kinderen blijven allemaal in leven. Dus je, je kunt er geen verschillen meer, uh, meer in zien. Ehm um, een oplossing is dan om in, in historische populaties te kijken. Uh, of in een populatie die, die nu nog leeft. Zoals wij ook gedurende uh, een groot deel van onze evolutionaire geschiedenis geleefd hebben. Dus dat... de tocht naar Afrika was, uh, was geboren. En wat je daar ging doen was dus gewoon kijken... Is de, de oma nog in leven? En hebben de genen van oma zich dan ook beter verspreid... Of heeft ze meer genen dan de oma's die niet meer in leven zijn? Zoiets. Ja, het was, de opzet van het onderzoek was, was, was, uh, was redelijk eenvoudig. De uitvoering was, uh, was complexer. Uh, ik ben dus jarenlang, uh, ieder jaar, twee of drie maanden naar Ghana geweest. Daar volgden wij bijna 30.000 mensen in 1500 gezinnen. Uh, en ik, ik keek dan in ieder gezin: ja, is oma hier nog in leven? Woont hij bij het gezin? En hoe gaat het met de kinderen? En dat was eigenlijk bijzonder dat ik voor, mijn, voor onderzoek naar veroudering... voor de afdeling ouderengeneeskunde, dat ik in Afrika terecht was gekomen. Waar mensen niet zo oud worden? Waar mensen eigenlijk helemaal niet zo oud worden. En dat ik me bezig hield met hoe het met de kinderen ging. Om uiteindelijk die verouderingstheorieën te bestuderen. Hoe keken ze tegen je aan? Dachten ze van wat kon je doen? Of vonden ze het eigenlijk ook wel leuk? Ja, wij stonden bekend als de, de, de mensen met de papieren die ieder jaar langskwamen. Um, in dat gebied, daar is geen, uh, daar is geen gemeentelijke basisadministratie... Um, dus het eerste wat wij gedaan hebben is um, ja, van alle, alle mensen die daar wonen... de naam, de leeftijd en het geslacht genoteerd. Nou, dat, dat, dat, dat, dat klinkt al eenvoudiger dan het in de praktijk was. Omdat ja, zonder gemeentelijke basisadministratie is het soms makkelijk om uh, te vergeten... hoe oud je ook weer precies was. Zeker als je dat verder niet zo belangrijk vindt om te onthouden. Um, dus ik weet nog dat ik op mijn eerste uh, werkdag als... Uh, uh, ja is dus oudere geneeskunde. Kwam er een man tegen en die, uh, die ging ik registreren. Dus ik vroeg hoe oud hij was. Hij zei: ja, Ik ben 136. En dat gebeurt natuurlijk niet, uh, niet zo vaak dat op de eerste dag van je promotieonderzoek naar veroudering dat je de oudste mensen ter wereld uh, vindt. Um, maar goed, al gauw uh, bleek dat uh, toen. Want toen ik vroeg in, wanneer hij dan geboren was, zei hij: Ja, op, op vrijdag. En, en uh, ik zei: Maar welk jaar? En hij had geen idee. En dus ze onthouden wel de dag waarop ze geboren zijn. Dat, dat vinden ze belangrijk. De namen verwijzen daar ook naar. Maar het jaar... En ze, ze scheppen er ook graag een beetje over op. Om wat ouderdom toch... Het is daar heel bijzonder om een hoge leeftijd te bereiken. Dus, dus eh, zoals wij hier ons altijd jonger voordoen... en altijd eh, als we al liegen over onze leeftijd doen... is of we nog in de bloei zijn... Zo scheppen ze daarop dat ze ouder zijn. Ja, waar wij geneigd zijn om er een paar jaar af te, af te halen... zijn zij geneigd uh, om er een paar jaar bij te doen. Want dan, dan mag je met de dorpsoudsten mee vergaderen. En, en, en, Want je dan... status neemt ook toe. In tegenstelling tot onze samenleving... waar je op een gegeven moment gewoon een oude lul bent... neemt daar de status recht evenredig toe. Ja, dat is een groot verschil. Ja. Het is ook, um, als, je, als, je, als je hier vertelt dat je, dat je dokter bent voor oude mensen... ja, dat, dat vinden ze wel interessant. Maar mooier is het als je neurochirurg bent of... of uh, of een ander stoerspecialisme. Maar als je daar vertelt dat je dokter bent voor oude mensen... dan denk je, nou, dat moet, wel, dat moet wel de stoerste dokter uit het ziekenhuis zijn. We nemen even een, strop, een, een, een flinke sprong naar uh, voren. Je hebt die data verzameld. Aan de hand van die data kon je dus onderzoeken... of die grootmoederhypothese uitkomt. Van hoeveel mensen heb je nou uiteindelijk data verzameld? Hoe groot is die dataset? Ja, omdat, het, uh, omdat er ieder jaar mensen... Uh, verhuizen, geboren worden en sterven in dat gebied. Uh, uh, is het, ja, dat, dat heet een dynamisch cohort, dus er, er komen mensen binnen en gaan mensen uit. Uh, maar na zes jaar had ik bijna 30.000 mensen... gedurende één of meerdere jaren gevolgd in dat gebied. Dat is een hele grote gebeurtenis. Dat heb ik ook niet allemaal alleen gedaan. We hadden daar 15 uh, lokale medewerkers. Ik ging er vaak ook met, met collega's uit Leiden heen. Maar in dit soort onderzoeken is dat bijzonder... als je een, een cohort van 30.000 mensen hebt. Ja, maar... Je, maar het. Uh, ja, een beetje afhankelijk van hoe groot je verwacht... dat het effect van, van die oma's is. Moet je toch wel een aantal van die oma's volgen... voordat je dat effect kan meten... Uh, ja, door natuurlijke variatie ook in, in kindersterfte... En, en toeval als het ware. Zullen we de conclusie meteen weggeven? Ja, is goed. Na zes jaar uh, tellen en uh, uh, reizen naar Afrika... heb ik er een streep onder gezet. Ik heb alles opgeteld en afgetrokken. En uh, nou, het maakte niets uit... of oma bij die familie die ze woonde of niet. De kindersterfte was in beide... In dezelfde dus families met oma als zonder oma exact hetzelfde. Dus de grootmoederhypothese kwam bij deze het raam uit? Ja, het enige wat ik wel uh, vond was dat er iets meer kinderen geboren werden. In, in huishoudens waar een oma was. 2,3% meer. Dus niet uh, iets op de, op de voorpagina te zetten, maar, maar, maar toch wel een klein effect. Maar, maar niet, niet iets wat kan wat, uh, verklaren waarom ze nog 40 jaar... Uh, Postreproductief doorleeft. Als dat bij ons zo was, zou je nog kunnen zeggen: Nou ja, mensen denken laten we maar een kind nemen, want oma kan wel oppassen. Maar of ze in Afrika zo reden dieren, waag ik te betwijfelen. Ja, dat, dat waag ik ook te betwijfelen. Uh, bij ons is dat denk ik zeker zo. Uh, uh, mijn collega Fleur de Meese, die heeft dat uh, in de LASA-studie in Amsterdam ook onderzocht. En daar bleek ook uit dat uh, heden ten dagen uh, uh, voor jonge mensen. Uh, als zij een, een, uh, een vader of moeder hebben die oppast op de kinderen van een broer of, van hun een een broers of zussen, dan hebben ze vroeger kinderen. Dus uh, dat, dat, dat, dat is een evolutie uh, in uh, Nederland uh, 2012. De opa's, hoe zit het daarmee? Want, want, hebben, want de man blijft tot op zeer late leeftijd uh, vruchtbaar. Je kan gewoon op je negentigste, als je daar zin in hebt, nog. Uh, en je vindt een jongere vrouw, dan kan je, kan je nog gewoon een drieling de wereld in uh, knallen. Ja. Heet, uh, ik vond je moest, dat ook in je, in je data? Nou, t, t, ik had natuurlijk wel een probleem toen ik na zes jaar vond... dat die oma's helemaal niet toe deden. Toen moest ik natuurlijk wel met een, met een, met een nieuwe verklaring komen... waarom mensen dan tachtig worden... en niet gewoon naar hun dood neervallen, bij wijze van spreken. En wat het bijzondere was in uh, dat gebied waar wij zaten... was dat het een uh, polygame samenleving is. Dus één man uh, is getrouwd met meerdere vrouwen. Tot wel vier. Um, als je zich dat kan veroorloven, want het is uh, uh, niet goedkoop om te trouwen. Je moet er vier koeien voor betalen. Uh, als, als jonge man moet je eerst een aantal jaren werken op het land van je vader. Uh, tot je die vier koeien bij elkaar hebt. En op je derdigste kun je dan je eerste vrouw trouwen. Dan moet je weer opnieuw sparen. Voordat je weer genoeg koeien hebt om je tweede vrouw te trouwen. Dus dan ben je veertig. Als je vijftig bent kun je je derde vrouw trouwen. En als je zestig bent misschien je vierde vrouw. Um, omdat er evenveel mannen als vrouwen worden geboren... Um, is er natuurlijk een relatief vrouwentekort in, uh, in die samenleving? betekent dat, dat vrouwen zijn erg, er, uh, erg gewild, dus die, die, die, die wachten niet tot hun dertigste om te trouwen. Zodra een vrouw de huwbare leeftijd bereikt, dat is in deze samenleving ongeveer twintig, dan, uh, dan dringen zich gelijk de kandidaten op. En vrouwen trouwen altijd twintig uh, of begin twintig. Dat betekent dus dat. ...mannen die hun derde of vierde vrouw trouwen... ...veel ouder zijn dan hun vrouw. Dus daar zit soms wel een leeftijdsverschil van 20, 30 jaar tussen. Um, in Nederland is het zo dat mannen meestal één vrouw trouwen... Um, ...die ongeveer van dezelfde leeftijd is. En dat betekent dat als, als een man 50 is... Ja, ...dan is hij effectief steriel, dan kan hij geen kinderen meer verwekken. Niet omdat hij dat zelf niet meer zou kunnen... ...maar omdat zijn vrouw... Uh, postmenopausaal is, ja, kan hij daar geen kinderen meer krijgen. Maar dat is in Ghana dus anders, in het noorden in ieder geval waar wij zaten. Um, want als een man daar 50 is, nou, dan trouwt hij zijn derde vrouw, die is twintig. Dan kan hij nog twintig jaar kinderen meer. Kortom, mee het, heeft, het heeft voor mannen evolutionair een voordeel om, om lang door te leven. Die blijven dan ook uh, uh, vruchtbaar. En toen kwam die conclusie waar ik mee begon... dat een vrouw in leven blijft nadat ze lang niet meer vruchtbaar is is een genetische erfenis van de veelwijverij van de voorvader. Ja, want het is dus zo dat als een man 80 wordt in het noorden van Ghana... dan heeft hij 18,4% meer kinderen dan wanneer hij 50 wordt. Dus doorleven tot 80 heeft vanuit een evolutionair biologisch perspectief... wel degelijk nut voor een man. Dus stel dat een man bepaalde genen heeft waarmee hij in die omgeving oud kan worden... ja, die krijgt meer nakomelingen. Die genen met die langlevendheid, die verspreiden zich. Maar niet alleen naar zijn zonen, want hij krijgt ook dochters. Dus en die, die... erven dat, en, en daardoor zitten ja. wij dus met... met uh... Die vrouwen liften eigenlijk mee... Uh, op, op, op, uh, op, het, op het, het evolutionaire succes van hun, van hun polychame voorvader. Aan de telefoon hebben we Bas Zwaan. Hij is hoogleraar erfelijkheidsleer en ook een verouderingsexpert. Goedenavond. Hallo. Dit is een opmerkelijke conclusie. Wij hebben uh, vrouwen in ons midden van boven de veertig... Die vinden we allemaal heel erg leuk. Maar het is natuurlijk een rariteit. En dat komt omdat ze dat hebben geërfd van de veelwijverij van hun voorvaderen. Ja, dat is, uh, dat is zeker een, uh, een interessante uh, conclusie die uit uh, dit onderzoek naar uh, voren komt. Uh, daar moeten denk ik nog wel <coughs> enige kanttekeningen bij geplaatst worden. En de, de eerste die ik uh, zou willen uh, maken is <coughs> eigenlijk de hele interessante observatie. Dat het inderdaad waar is dat als je lang leeft, dus genetisch lang leeft, dat je dan... Een grotere kans hebt om diegene door te geven, maar in, in dit specifieke cohort is het ook zo dat um, als je rijk bent en de rijkdom die erf je ook van je voorvader, als je dan heb je ook weer een grotere kans om veel vrouwen te krijgen. Dus het hoeft niet per se allemaal een genetische um, een genetische reden te hebben waarom um, waarom die die langlevendheid ontstaat. Dat kan dus ook uh, epigenetisch zijn. Ja. Uh, epigenetisch is alles om de genetica heen. Zeg maar. de, niet, niet direct de, de hardware, maar misschien ook gewoon de maatschappij eromheen. Ja, Ik wilde even weg van, van de grootmoeders, de oma's en de vrouwen van middelbare leeftijd. Waarom wordt de een oud, waarom wordt de ander niet oud? En wat maakt nou uiteindelijk dat de mens uh, steeds ouder wordt? Jullie doen onderzoek op fruitvliegjes, op, op wormpjes. Is uiteindelijk de ouderdom niet gewoon ingeprogrammeerd in het organisme? Zit er niet een soort maximum leeftijd aan? Nou ja, dat is, dat is zeker zo. Dat, dat, die maximale leeftijd, dat is duidelijk. Want hè, de, het is nou ongeveer tekort staat op 120 jaar. En ik denk dat de belangrijke observatie is, ook vanuit een, een evolutionair perspectief, is dat we eigenlijk moeten vanuitgaan dat. Uh, veroudering zelf uh, niet uh, onder selectiedruk staat. En dat heeft David ook heel duidelijk uitgelegd. Wat belangrijk is, is dat je, dat je lang leeft en zo lang leeft dat je zoveel mogelijk nakomelingen krijgt. Nou, normaal gesproken is het uh, voor de meeste organismen, en dat geldt ook voor de, voor de menselijke populatie zo, uh, dat je doodgaat aan andere oorzaken dan aan uh, veroudering. Uh, dat kun je aan allerlei dingen denken ongelukken, uh, hongersnood uh, uh, ruzie met je buren bij wijze van spreken dus, uh, dus veroudering zit inderdaad ingebakken en het feit dat we dat we nu zoveel ouder worden, is eigenlijk dat we die oorzaken van, uh, van mortaliteit, die dus niets met veroudering te maken hebben, dus die dingen die ik net allemaal noemde, die, in de meeste maatschappijen zijn we die steeds beter gaan beheersen. We, we zakken steeds minder door het ijs en uh, we glijden minder uit en allemaal dat soort dingen. Daardoor worden we ouder, niet zozeer omdat er aan onszelf iets verandert. Stel, stel dat, um, dat je een heel veilig leven leidt en je doet alles ook goed... en je gaat niet uh, overgeven aan rare gewoontes zoals roken en drinken. Hoe oud kan een mens dan worden? Zit daar niet toch een maximum aan? Zoals een stofzuiger ook gefabriceerd is om kapot te gaan? Ja, dat, de, dat, dat, dat alles wijst daarop op dit moment. En het is wel zo natuurlijk dat uh, doordat er dat we steeds ouder worden, gemiddeld genomen ook... ook eigenlijk automatisch dat maximum opschuift. Dus ik denk, die vraag ja, die wordt regelmatig gesteld... van hoe oud zouden de oudste mensen nou kunnen worden? Nou, we zijn ondertussen met 7 miljard. Dus je zou gewoon puur statistisch... Kan je, zou je daar een gooi naar kunnen maken. En het zal me niet verbazen dat er op een gegeven moment... iemand is die 150 jaar oud komt, wordt. Maar zonder dat we... Uh, ...in gaan grijpen in dat, in dat proces... ja ...schat ik dat dat toch wel zo'n beetje het maximum is. En waar zit het met zwakke punten? Want, want je kunt de organen allemaal uh, vervangen. Je, ja. je kunt een hoop uh, repareren. Maar uiteindelijk moet er toch iets kapot. Ja, nou dat, en dat is eigenlijk een beetje lastig aan te geven nu. Dat is, je zou kunnen zeggen dat het ook wel een beetje... de, de, de heilige graal van het verhoudingsonderzoek bij mensen is. Dat we heel graag willen weten welk proces nou eigenlijk leidend is. Dat, uh, we zijn eigenlijk op zoek naar, naar merkens... Of dat nou fysiologische processen zijn of genen die ons kunnen zeggen hoe oud we kunnen worden. Ik denk wel dat het, hè, dat het de discussie van nou ja, als je als je longen hebt begeven, neem je een nieuw paar longen. Als je je knie hebt begeven, neem je een nieuwe knie. Maar ik, ik maak altijd een vergelijking met een oude Volvo die ik vorig jaar verkocht heb. Dat was op zich een perfect onderhouden auto. En ik heb alles netjes, uh, netjes uh, vervangen op zijn tijd. Maar op een gegeven moment zie je toch dat het een oude auto is. En op een gegeven moment stopt hij er toch mee. Maar bij een auto is het zo dat het niet meer rendabel is. Dan zegt, dan zegt zo'n dealer, ja, is dat toch wel de moeite? het is een oudje. Dat geldt bij mensen natuurlijk ook. We zijn niet altijd bereid om erin te blijven investeren. Nou, ik, denk dat, ik, ik vind het juist opvallend dat, uh, dat we juist meer bereid zijn... om in mensen te, de oudere mensen te investeren. Dat is ook, denk ik, wat, wat, uh, wat zo belangrijk is. Dat voor, tot lang is, is het verouderings... Uh, zeg maar, de echte geriatrie... is een beetje een ondergeschoven kindje geworden. Precies, om dit soort argumenten. Maar je ziet nu dat mensen van 70, 75, 80... die krijgen ook echt nog wel een openhartoperatie als ze gezond zijn. Of die krijgen ook nog wel een nieuwe heup. Dus op zich is dat... Dat gaat juist ja, de goede geen kant. Dat is een goed argument, denk ik. Sorry. Nee. Uh, jullie doen onderzoek op fruitvliegjes en, en, en op wormpjes. En dan lukt het ook daadwerkelijk om die beestjes veel langer te laten leven dan ze uh, normaal gewend zijn. Nou, deels omdat het natuurlijk heel veilig is in zo'n lab. Ja, ze worden niet precies. opgegeten. Maar wat doe je nog meer om, om zo'n organisme langer te laten leven? Nou, er zijn, er zijn verschillende, verschillende mogelijkheden eigenlijk. En ja, Je kan ze denk ik zelf wel invullen. De ene manier is om iets aan de genetica te doen. En Sleutelen is, aan het uh, DNA. Precies, en dat is onderzoek wat ik wat ik zelf uh, eigenlijk niet zoveel doe uh, ik, ik maak geen uh, mutanten dat, dat, is wel, uh, dat zijn over het algemeen wel de onderzoeken die de krant halen hè. dat als er aan één gen wordt gesleuteld en dan leeft een wormje opeens uh, twee, drie keer zo lang uh, dat is één manier om het te doen, ik zelf ben erg geïnteresseerd in natuurlijke variatie, net zoals uh, David ook geïnteresseerd is in natuurlijke variatie in dit geval in de mens dus ik gebruik vaak uh, selectie-experimenten dus ik gebruik uh, genetische variatie die in de natuur aanwezig is en dan probeer ik een fenotype te krijgen, bijvoorbeeld een heel lang of een fenotype wat heel goed tegen stress kan. En dan ga ik het vergelijken met, uh, met de niet-geselecteerde populatie... om dan allerlei uh, ook genetische informatie uit, uit die vliegen te krijgen. En dat doe ik voornamelijk ook in interactie met, het, uh, met de omgeving. Want dat maakt het cohort wat, uh, wat David uh, heeft onderzocht zo bijzonder. Is, uh, is, eigenlijk is de omgeving waarin, uh, waarin die mensen leven... denken wij, staat veel dichterbij de omgeving waarin wij zelf zijn geëvalueerd... En als je dus een, zeg maar het genoom, het, het geheel van alle genen uit zijn natuurlijke omgeving haalt en bijvoorbeeld in onze omgeving plaatst, ja, dan kunnen allerlei uh, dingen gebeuren die je eigenlijk uh, niet verwacht, maar ook bijdragen aan, aan ziekte. En nou, een aantal voorbeelden zijn denk ik wel makkelijk uh, voor de geest te halen. Suiker Zoals, uh, en al die, ja, alle welvaartsziektes ja, en dat ja, soort dingen. Ja, inderdaad. Ik, ik heb ook wel eens gehoord dat als je oud wil worden... en dan het voorbeeld volgen van zo'n wormpje... dan moet je uh, zo min mogelijk eten, zo min mogelijk drinken... zo min mogelijk bewegen en zo min mogelijk ademhalen. Ja. Want zuurstof, daar ga je uiteindelijk aan dood als een, als een fles wijn die openstaat... of een stukje boter dat ranzig wordt, beoxideren. Ja, precies. Dat is een... Uh... Dat is vooral het, uh, het hele idee van calorische restrictie, zoals dat zo mooi heet, of uh, dieetrestrictie. Dus dat je een, het aantal calorieën wat je, wat je binnenkrijgt zoveel mogelijk beperkt uh, en, en eigenlijk op een heel laag pitje uh, ja, leeft. En dan word je 120, maar het voelt als 250 ja, precies, of zo, vermoed ik. Er zijn wat er zijn proeven bezig uh, met apen. Uh, en, waar, waar dus in ieder geval blijkt inderdaad dat die apen uh, inderdaad gezonder zijn. Ze blijven langer gezond de bekende gezondheidsparameters. Uh, Bij mensen er zijn ook mensen die er vrijwillig aan meedoen. Daar is nog relatief weinig over bekend uh, of dat echt werkt. Uh, ik. Zelf ben ik er niet zo, uh, niet zo van overtuigd dat je dat nou misschien in je lange leven maar of je per se uh, gelukkiger bent. Dat weet ik niet. En um... Dat speelt ook altijd nogal mee. Bas Swaan, hartelijk dank voor dit moment, hoogleraar ja. erfelijkheidsleer. Graag gedaan. Um, ja, David van Bodegom. Ja. Hoe moet je uiteindelijk. Want, want, want jij zit bij de Leiden Academy, jullie doen onderzoek naar veroudering. Ja. Hoe moet je daar tegenaan kijken? Is veroudering een ziekte? Of, of moet je gewoon zeggen, nou ja, aanvaard het gewoon. Je gaat op een gegeven moment dood en dan ben je 80 of 90 of 100. Dat is niet zo essentieel. Ja, nee, veroudering is een ziekte. En, veroudering uh, is een ziekte. Ja, maar daar moet aan gewerkt worden. Uh, de, de, de moet, uh... Maar dit is, een, dit is een wezenlijk andere zienswijze dan van, van heel veel andere artsen. Want ja. die zeggen juist, ja, logisch dat u kwaadstheeft, want u bent een dagje ouder. En ja. dat, daar is niks aan te doen. Ja, ik denk dat er een belangrijk verschil is tussen uh, um, of iets vaak voorkomt. Of dat iets eh, onvermijdelijk is. Kijk, natuurlijk komt ouderen met gebreken en komt het vaak voor dat mensen eh, dat het gehoor achteruit gaat. Maar dat het daarmee onvermijdelijk is of dat daar niks aan te doen zou zijn, eh, dat, dat accepteer ik eigenlijk niet. En eh, een goed voorbeeld is: eh, ja, vroeger had je vaak als mensen ouder werden, werden ze, dan, dan werden ze wat stijver en dan gingen ging ze moeilijker lopen met van die schuifelpasjes. Je zag ook dat spieren in het gezicht een beetje vertrokken. Nou, op een gegeven moment is toen ontdekt. Hoe dat komt, dat de, bepaald stofje in het brein, en dat, dat, dat noemde dan de ziekte van Parkinson, dat kun je behandelen. En, maar vroeger heette dat gewoon uh, ja, seniele stijfheid, en dat, dat hoorde erbij, dat was normale veroudering. Kortom, uh, als je het aanvaardt, ga je ook bij de pak neerzitten en daar ben je uiteindelijk geen arts voor geworden. Nee, maar dat is ook iets wat, wat het, het verouderingsonderzoek jarenlang uh, heeft, heeft, heeft tegengehouden. Zolang je accepteert of, of eigenlijk daarover nadenkt als iets dat erbij hoort en normaal is, en dan kun je er ook niks aan doen. Heeft toch geen de, zin om onderzoek naar te doen. Op de opiniepagina's staan deze dagen veel uh, artikelen. of dat nou waar is of niet, uh, daar wil ik helemaal niet aankomen. Maar over babyboomers die te lang op hun plek blijven zitten. Stel ja. dat wij inderdaad heel oud zouden worden... dan zouden die artikelen nu gaan over mensen uit de pruikentijd. En, en dat die eruit liggen. Want dan moeten we toch ook als samenleving anders omgaan met ouderen... als we inderdaad zo oud willen worden. Ja, um, mensen denken vaak als mensen ouder worden... dat het dan hier dan heel erg druk wordt. Dat hoeft natuurlijk niet per se zo te zijn. Zolang mensen gewoon twee kinderen krijgen, blijft het net zo druk. Alleen is de vervangingstijd wat anders dan die nu is. Uh, dus ja, je gaat langer mee. Je, maakt, je, hebt ook, je bent niet alleen maar opa en groot-opa en overgroot-opa. Over -groot um... Maar het is wel zo dat je tegenwoordig vanaf je 35ste al oud bent... en dan niet meer zo makkelijk van carrière kan wisselen... en sommige banen niet meer krijgt. Ja. Dan, dan ben je nu al ben je twee derde van je leven oud. En, Ik... en dat wordt dan straks drie kwart... Ik um, denk wel dat het iets is wat aan het veranderen is. Want uh, um, als je kijkt naar één genera generatie uh, geleden, uh, dat waren mensen die, die hun hele leven bij dezelfde werkgever werkten. En um, nou, eigenlijk, als ik kijk naar mijn generatie, is dat al helemaal niet meer zo. Mensen die, uh, veranderen veel vaker van, uh, van baan. Um, en ook um, de periode, uh, ja, de, de, wat nu dan de tweede helft van je carrière is, um, daar zie je ook dat mensen toch steeds vaker ook op hoge leeftijd nog actief blijven zijn. Ook uh, steeds gezonder natuurlijk. Um, en Dat en... gaat ook samen. Hè? Als je actief blijft, dan, dan word je ook beter oud. Ja, klopt. Um, wat echt moet veranderen is, is, is uh, de, de levensloop. Zoals die nu is ingericht. Dat mensen uh, hun hele leven hard werken. En dan op 63 zeggen, ik stop ermee. Um, ik... Uh, ik ik, ik sprak gisteren nog met een taxichauffeur. Die keek er ook naar uit dat hij over een paar maanden kon stoppen. Um, en tegelijkertijd kon hij zo gepassioneerd vertellen... over alle mensen die hij in zijn taxi had. Dus ik vroeg hem ook, ja, hoe zie je dat dan voor je... als je straks, als je vanaf volgende maand thuis zit... en ga je dat dan niet missen? Dat, uh, nou, de, de, de, het was een vrij lange rit, dus we konden daar wat uitgebreider over spreken. En uh, heb, ik denk dat veel mensen zich dat niet realiseren... dat opeens... Ja, je, kunt niet meer, je gaat niet meer s'ochtends koffie drinken met je collega's, mensen bellen, dingen doen. Ja, je, zit, je, je moet dan een andere invulling aan je leven geven. En, en dat, dat zal steeds meer moeten veranderen. Want naarmate uh, mensen ouder worden, ja, als de levenswachting 85 is... je kunt niet nog 20 jaar of 25 jaar met vakantie gaan aan het eind van je leven. Dat gaat ook vervelen. Uh, bovendien uh, moet het ook allemaal betaald worden. Het wordt ook oneerlijk, want je hebt dan aan de ene kant de pechvogels die een ongeluk krijgen of, of een, een onbehandelbare ziekte of aan hun eigen ongezonde levensstijl sterven. En dan een paar die heel erg oud worden. Ja. Het wordt wel ongelijker verdeeld. Ja. ja, dat klopt. Nou, ik zie niet dat je, je daar ontzettend zorgen over maakt. Nou ja, ja, ja. Um. <laughs> dat ja. Er is nu ook ongelijkheid, en je hebt nu ook pechvogels. Um. Het is denk ik voor die mensen zelf ook beter als ze als, als, als, uh, uh, actief uh, uh, bezig blijven. Uh, en, kijk, net als in, aan het begin van je uh, carrière heb je ook vaak dat je via een soort van leerwerktraject. met stages en steeds toenemende verantwoordelijkheden. zo inweeft. Nou, zo zal aan het eind ook een, een traject moeten komen waarbij je weer met een soort leerwerkstage, maar dan meer in de, uh, waarbij je weer overdraagt aan de jongere generatie... weer langzaam uitweeft... en je, en je verantwoordelijkheden weer, uh, weer, weer overgeeft aan, nieuw, aan andere mensen. Uh, veel meer dan nu uh, dat abrupte stoppen. Ja, zo denk ik daarover. We... We kunnen dus terugkijken op de genen. We kunnen theorieën bouwen over de evolutie van de mens en de ontwikkeling. Bioloog Jelle Reumer die denkt graag helemaal de andere kant op... en die filosofeert over de toekomst van onze evolutie. Waar moet dat toch heen met homo sapiens... als we totaal afhankelijk zijn geworden van de techniek? Want dat zijn we toch. Samen met onze verslaggever Gerda Bosman kijkt hij vast in de glazen bol. Nou, het lijkt er steeds meer op dat, dat wij als, als, als homo sapiens uh, optimaal aangepast zijn, schuine streep, steeds optimaler aangepast worden aan de, aan, de, aan de moderne omgeving, aan de stedelijke omgeving. Sinds vorig jaar, pas dat meen ik, leeft 50% van de bevolking van de wereld in steden en dat heeft ongetwijfeld allerlei repercussies voor uh, uiteindelijk ook voor de menselijke soort. Dat kan niet anders. Ik denk dat wanneer je ons uh, gewoon als, als, als metromensen zou, zou terugplaatsen... naar, pak een beetje, uh, 50.000 jaar geleden in de savanne van Oost-Afrika... Dat, dat zouden wij niet meer kunnen. We zouden niet weten hoe we ons daar in leven moeten houden. Uh, ons, ons immuunsysteem uh, werd natuurlijk enorm uitgedaagd vroeger... en tegenwoordig minder. Uh, dat heeft natuurlijk voor een groot deel te maken met alle vaccinaties die we krijgen... En de voortplanting, dat, dat is in een rap tempo aan het, aan het, uh, aan het uh, medicaliseren. Dat wordt steeds technischer. We worden steeds afhankelijker van allerlei uh, buitengewoon ingewikkelde technische voorzieningen. Uh, echootjes, uh, keizersnee, dus het wordt allemaal steeds uh, technischer. De hele voortplanting, IVF, is in een rap tempo aan het toenemen. Die, die keizersnee, die wordt toegepast op het moment dat het kind niet langs de normale weg... Uh, het moederlichaam kan verlaten. Op het moment dat er geen keizersnee... kan worden toegepast omdat hij niet bestaat... dus honderd of duizend of, of, of jaar geleden... Ja, dan gaan die kinderen dood... en of de moeder gaat dood. En dat is natuurlijk afgrijzelijk... maar die dingen gebeuren. Uh, doordat er geen... Doordat die selectie, dat is een selectiedruk natuurlijk. Het kind gaat dood en het kind plant zich dan niet meer voort. Of de moeder gaat dood, die plant zich daarna ook niet meer voort. Dus dat is voor de populatiebioloog of de evolutiebioloog... is dat gewoon selectiedruk. Um, op het moment dat je die weghaalt, is die selectiedruk weggevallen. Ik, wat ik altijd een heel mooi voorbeeld vind, zijn dikbeelkoeien. Bij die dikbeelkoeien... Uh, kunnen de kalfjes niet meer langs normale weg geboren worden. Dus alle dikbeelkoeien... Uh, als die zwanger zijn... dan worden die uiteindelijk verlost... door middel van een keizersnee. En dan zie je zo'n koe in de weiland lopen... met een enorme ritssluiting aan de zijkant van, uh, van het achterlijf. Uh, dat wilde zeggen dat dikbelkoeien... zouden normaal in de natuur niet kunnen leven. Dus die zijn volledig afhankelijk... van die milieufactor keizersnee geworden. Uh, bij de mens is het zo dat het geboortekanaal... Is een, is een soort beperkende factor voor het kind. Het kind moet door het geboortekanaal kunnen. Als het kind niet door kan... Ja, dan wordt het kind niet geboren en dan gebeuren er natuurlijk allerlei akelige dingen. Um, en, en het grootste onderdeel van het kind is het hoofd. Dus je zou kunnen zeggen dat er een een op één relatie bestaat in de evolutie... tussen de maat van het geboortekanaal en de maximale omvang die het kinderhoofd kan hebben. Dan hebben, zijn onze hoofden in de loop van de evolutie natuurlijk enorm groot geworden. Um, maar daar komt dus een eind aan. We kunnen geen kinderen kunnen geboren worden met een hoofd zo groot als een vissenkom. Dat kan gewoon niet naar buiten. Maar als je dus de keizersnee uh, steeds meer gaat uh, toepassen. dan zou theoretisch. Zouden er inderdaad kinderen geboren kunnen worden. met hoofden die nog twee keer zo groot zijn. als, als de huidige uh, kinderhoofdje. Dus dat, dat dikbeeldkoe-effect. dat zou kunnen. En, en, en ik heb ook begrepen inmiddels uit literatuur. dat uh, naarmate het percentage keizersneden toeneemt. zoals in Brazilië schijnt het helemaal uh, enorm te zijn dat dus ook het uh, aantal verplichte keizersneden toeneemt. Kinderen kunnen niet meer zonder keizersnede geboren worden. En dat zijn uh, aan de ene kant natuurlijk prachtige ontwikkelingen... zeg maar medisch gezien en ethisch gezien. Uh, want je gunt al die kinderen natuurlijk een, een geboorte... en je gunt al die ouders hun kind. Uh, maar vanuit een evolutionair oogpunt gezien... Is het, een, is het een potentieel probleem. Want stel je nou eens voor dat op enig moment door... Doordat, er, doordat de elektriciteit langdurig uitvalt of zo... dat er geen keizersneders even kunnen worden toegepast. Dan gaan al die kindertjes dus dood. Die kunnen niet geboren worden. En of die moeders gaan dood. Dat zijn, dat zijn een beetje risicante dingen, vind ik. Heeft het ook niet een enorme invloed op de menselijke soort... als door die selectiedruk met dat nauwe geboortekanaal... en de mogelijkheid van keizersneders... De hoofden worden groter, er kunnen meer hersenen in, dus we worden superintelligent. Ja, dat zou kunnen. Het, het, uh, het leuke van evolutiebiologie is dat je dus wel naar het verleden kunt kijken en naar het heden. Maar de toekomst blijft natuurlijk toch een beetje een glazen bol. Dus dat is altijd, dat is altijd lastig. Je kunt wel met allerlei uh, wetenschappelijke kennis speculeren over de toekomst. En, en, en futurologen zijn er helemaal goed in. Maar zoals we het weer niet langer dan over vijf dagen kunnen voorspellen... kunnen we natuurlijk ook helemaal niet voorspellen hoe, hoe, hoe, hoe homo sapiens er over 100.000 of over twee miljoen jaar uitziet. Daar hebben we, daar, daar. Je kunt wel een beetje proberen te filosoferen, maar zeker beter doe je dat natuurlijk nooit. Bioloog Jelle Reumer, tevens directeur van het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam... vertelt over de toekomst van homo sapiens. David van Bodegom is hier te gast in Labyrinth Radio. We gaan het zo hebben over uh, Afrika, Ghana om precies te zijn. En dit is muziek die hij hebt meegenomen uit Ghana. <middels> One no beg you my destiny mo One no beg you my destiny mo Me do for panic about you ah Me you na maso Even van Bodegom. Wat hebben we nu gehoord? Ja, dit is uh, geneesmuziek muziek uh, uit de jaren 70 van de verzamelsde Ghana Sounds. Kavrim Kong en his Cubano Fiestas. En het nummer heet, ik heb het hier opgeschreven, maar ik, mijn eigen handschrift. Ze zeggen dat dokters ergen handschriften. Maar hewewe muya nuya jinga mpenna of ja, zoiets. Ja, het is prachtige muziek. Ja, de muziek is mooi en de titels nagenoeg onuitspreekbaar. Jij ging daar uh, naartoe om die grootmoederhypothese uh, te onderzoeken. Ja. Je hebt inmiddels ook een boek geschreven over een, een tropenarts in Afrika. Een, een roman. Ja. Waarom een roman? Was je altijd al als schrijver? Of, of was het zo dat je iets kwijt moest dat je niet in een andere vorm kon gieten? Ja, allebei eigenlijk. Want uh, ik schreef altijd al korte verhalen en columns en, uh, en andere dingen. Maar uh, ja, ik zat zes jaar daar in, uh, in Ghana. Uh, en je maakt heel veel bijzondere dingen mee. En, en, dus s'avonds met de laptop onder de klamboel... Eh, ja, noteerde ik die en soms werkte ik bepaalde stukjes uit... of dingen die me interesseerden. En een van de dingen die, eh, die steeds terugkwam was... ik was niet de enige westeling die daar eh, in die uithoek van eh, Afrika terecht was gekomen. Er waren ook andere, er, er waren missionarissen, ontwikkelingswerkers, paters. En eh, wat mij opviel was dat al die mensen waren een beetje een uh, beetje bijzondere mensen, een beetje apart. Anders dan mensen hier. Heel sympathiek altijd. Maar. Um, en ik vroeg me af, ja, zijn die mensen nou daar allemaal een beetje gek geworden? Of zijn het nou de, een beetje gekke mensen die vanaf hier vertrekken en uh, uh, naar Afrika gaan? Uh, ik hoopte niet het laatst, want dat zou ik ook over mezelf misschien wel iets zeggen. Um, nou, het bijzondere was dat ik niet zes jaar lang achter een daar zat, maar ik kwam ieder jaar daar terug. En ik zag die mensen eigenlijk, ieder jaar dat ik kwam zag ik ze... Veranderen. En die verandering, uh, dat interesseerde mij enorm. Dus al die mensen kwamen daar met bepaalde idealen en dromen. Uh, de missionaris om mensen te bekeren, de handelaar om handel te drijven, de tropenarts om mensen te genezen. En um, vaak bleek dat in de praktijk toch anders of moeilijker dan, dan dat ze gedacht hebben. Het is heel moeilijk om je voor te stellen, als je op het seminarie zit, uh, hoe het zal zijn als je eenmaal. Uh, in, je, uh, in je gehucht in de Rimboe zit. En ook als je uh, negen jaar lang studeert om trooparts te worden... want dat duurt heel lang. Uh, dan leef je toen naar die ene dag. En dan kom je daar aan. En ook in het begin van het boek... Tom, de hoofdpersoon in het boek, die komt aan. En die ziet het missieziekenhuisje liggen. En hij ziet een wit kerkje uh, tussen allemaal palmballen. En hij vindt het een heel gek beeld. Dat kerkje lijkt daar niet te passen. Dat lijkt zo uit een alpenwijdje zijn opgetild en daar weer neergezet. En uh, dat... Als hij dan aankomt, heeft hij ook niet het idee dat hij is aangekomen... op de plek waar hij, waar hij zo lang naar verlangd heeft. Um, nou, toch, uh, ja, hij vindt alles... Uh, in het begin uh, is, het, is het natuurlijk een groot avontuur. Alle nieuwe dingen die hij beleeft. Maar langzamerhand ja, merkt hij ook toch dat... Ja, sommige dingen toch niet, niet zijn zoals hij had verwacht. En ook minder, uh, minder plezierig dan hij had verwacht. Dat het toch niet zo makkelijk is. Uh, en... Je ziet hem langzaam veranderen. Uh, in, in eerste instantie zie je dat aan zijn uiterlijk. De, hij komt aan in een wit overhemd. Uh, in een rolstoel. Dat heeft ermee te maken dat uh, hij heeft zich aangemeld als gehandicapte bij de luchtvaartmaatschappij. Dan mag hij namelijk gratis een oude rolstoel uit Nederland meenemen. Voor, het, uh, voor iemand in het missieziekenhuis. Dus zijn hele avontuur begint eigenlijk met een, met een klein leugentje. Maar langzaamaan... Uh, ja. Het verval van zijn idealen, dat is wat ik, wat ik probeer te beschrijven. En eh, Bij aankomst die dat witte overhemd, hij stapt in de in eerste instantie, is er niemand om hem op te halen. Um, uh, wat ook al, natuurlijk al uh, gelijk uh, laat zien dat, dat, dat het niet zo zal worden als hij misschien had verwacht. Maar als er dan eindelijk iemand komt, dan gaat, springt hij snel de auto in. En hij doet zijn gordel aan, maar ja, die Afrikaanse wegen daar, dus dat is van het rode rode stof. Dus die gorrel trekt in één keer... een hele grote rode streep over zijn witte overhemd. Dus al heel snel... Ja, dat, dat, dat symboliseert dat... Uh, proces wat in het boek wordt... beschreven. We, we hoeven niet het hele boek... te behandelen, maar... Uh, uiteindelijk idealen die geleidelijk aan... vergaan. Niet, niet, niet heel erg op één moment... maar... Gewoon door, door de, door, het gaat ook maar door in zo'n tropenziekenhuis trouwens. Ja. Is, is dat inderdaad zoals het in het boek wordt beschreven? Want het is bij, bij vlagen uh, ja, nogal wat medische verhandelingen die tamelijk smerig zijn. Ja, dat, uh, en die uh, ook, die ook wel, wel goed worden beschreven. Dan, je ruikt het ook echt. Uh, ja, de, voor de titel heb ik gekozen voor noodbreekt wet. Um, maar het leven in, in zo'n tropenziekenhuis... Uh, dus ik, ik zat er zelf met onderzoek. Maar ja, je bent arts. Je maakt toch contact met een andere tropenarts. Een Belgisch tropenarts die daar ook zat. Uh, een Spaanse arts. Uh, dus ik was daar toch ook vaak. Um, en dat leven is, is soms een aaneenschakeling van allemaal noodgevallen. Ja, de vraag is... Nood breekt wet. Maar als het leven een aaneenschakeling is van noodgevallen... Ja, welke wet geldt dan nog? En dat, dat zie je ook dus... De nood is de wet. Ja, um, je, je doet iedere keer improviseren en doe je wat het beste is. Maar als je dan na, na zes maanden uh, opeens op het moment van bezinning terugkijkt op wat je hebt gedaan. Dan denk je, ik heb iedere keer gedaan wat het beste was. Maar is wat ik doe hier wel het goede? Ja, jij was niet echt uh, trooparts, maar heb je desalniettemin dat... Ja, dat is een hele opportune vraag. Heb je het zelf meegemaakt? Wil uh, ben je, ben je daar anders in gaan staan? Nou ja, um, ik heb wel een tijd gedacht dat ik, dat ik graag trooparts wilde worden. En uiteindelijk heb ik daarvan afgezien nadat ik daar uh, zes jaar heb gezeten. Uh, dat was een persoonlijke keuze. Ik, ik, uh, uh, ik vind nog steeds dat het, uh, uh, als mensen graag troper willen worden... dan, dan uh, Moet je dat... dat zelf maar weten? Nou, ook dat. Maar het is, het is, ik denk ook dat het heel goed is. Want er zijn ook mensen die roepen daarvan dat het meer kwaad doet dan goed. Dat geloof ik niet. Uh, but, ja, je kunt wel kanttekeningen uh, bij plaatsen of je de wereld verbetert. Je doet voor individuele mensen denk ik heel uh, waardevolle, uh, waardevolle dingen. Um, maar het is niet altijd makkelijk. En... Um, ja, wat, wat, het, wat het dus doet met mensen om zo lang in extreme omstandigheden te leven en ook ja, zo geconfronteerd te worden na negen jaar ergens naartoe geleefd te hebben met, met, met, als het iets heel anders is ik had, ik, had, ik had eigenlijk net zo goed iemand kunnen beschrijven die vanuit Afrika hierheen uh, was gekomen ik, uh, ik werk een aantal avonden in de maand ook uh, op de kruispost in Amsterdam dat is een, een medische post voor uh, onverzekerden uh, daar komen veel illegale bijvoorbeeld uit Togo en als je die verhalen hoort, is het eigenlijk hetzelfde, hetzelfde thema wat mij interesseert. Dus iemand komt met, met vol verwachtingen na jaren sparen uh, uiteindelijk hierheen. En als hij aankomt, blijkt het allemaal heel anders dan hij had gedacht. En hoe, hoe hij daarmee omgaat en hoe het met zijn idealen gaat. En dat is, op het moment moet je de situatie maar redden en is de droom al lang uh, vervlogen. Jij was daar als onderzoeker in, in uh, uh, Ghana. Je bent... Zelf arts. je komt er om je onderzoek te doen, dus je hebt geen tijd om mensen zorg te verlenen. Maar af en toe kom je iemand onderweg tegen die, die ziek is. Want je komt bij die mensen thuis. Ja. Ging je ze dan helpen of, of kon dat niet? Ja, de, als, je, als je bij die mensen thuis komt, inderdaad, dan, dan is er een kindje met diarree. En dan, dan, dan, je, dan geef je advies over, over gekookt water en, en, en, en eerst de rijst koken en dan het water drinken. Of, dus je. je, je um, en als iemand in echte noodgeval, als een vrouw in baringsnood... dan voeren wij natuurlijk gelijk met onze auto naar de kliniek en et cetera. Maar je kunt niet voor 30.000 mensen daar de, de, de huisartsgeneeskundige zorg op je nemen. Dus je moest ja. ook nee verkopen? Ja. Dat lijkt me heel moeilijk, want, want gaan mensen daar nog dood aan kwalen... die hier met een bezoek aan de huisarts verholpen zouden kunnen worden? Ja, zeker. En ja. dan kom jij als onderzoeker om voor verouderingsonderzoek omdat wij in Nederland ouder willen worden. En dan moet je toch nee zeggen terwijl je weet, nou ja... ja je kunt niet iedereen meenemen naar Nederland. Um, je doet wat je kunt. Dus je, je probeert met, met, uh, met eenvoudige middelen... en, en, en uh, ja, mensen... Bij uh, de, de ronde of zoiets, of, of, of, of waterpokken, dat ja, soort Ja, nee, mensen, mensen die gaan dood, die, die, die stap in een scherp voorwerp... Uh, de voet raakt ontstoken. En dat loopt op een gegeven moment uit de hand. Het, het kunnen heel eenvoudig... En als die als die wond hygiënisch uh, gewoon schoongemaakt was... en netjes verbonden, was dat misschien helemaal niet gebeurd. Dat lijkt me heel moeilijk om, om je oog op je onderzoek gericht te houden. Ja. Nou, dat, dat, dat, dat waren toch wel dingen die je s'avonds onder de klamboe dan wel eens uh, nog eens overdacht. En, en, uh, nou, dus met, ja, met het schrijven van het boek uh, helpt ook in, in daarover nadenken... en, uh, en, en, en ja, dat ook nou, verwerken. Hoe oud worden mensen in Ghana eigenlijk? Ja, dat hangt er dus vanaf. Als je het jezelf vraagt worden ze wel 160. Maar uh, <laughs> ja... Um, nee, mensen, maar, uh, Een hoge leeftijdsbereik is, uh, is, uh, is, is zeldzamer dan hier. Uh, maar dat wil niet zeggen dat er geen mensen oud worden. Je komt er ook wel mensen tegen van, uh, van 90 of 100. Ja. Want dat is een vaak gehoord misverstand over ouder worden. Dat wij vroeger minder oud worden. wil niet zeggen dat wij uiteindelijk niet ook toen 80 konden worden. Het is alleen zo dat heel veel mensen onderweg afvielen. En waardoor het gemiddelde heel laag was. Ja, dus een gemiddelde leeftijd van 40 als ik de helft voor het tweede jaar sterft, de andere helft wordt tachtig. Ja, dan is de gemiddelde levensverwachting veertig, bij wijze van spreken. Uh, maar dat wil niet zeggen dat niemand oud wordt. Ja. Hoe gaan ze daarmee om, met, met ziekte en dood? Is het ook zo dat, dat mensen een andere mentaliteit hebben? Um, ja, als je in Nederland... Um, uh, als iemand een kind verliest, dat is uh, een heel vreselijke en traumatische en, uh, ervaring... In het ziekenhuis in Leiden hebben ze een speciale avond ervoor... waar mensen die een kind verloren hebben bijeenkomen en daarover praten. Maar dat blijft natuurlijk al, altijd toch hun hele leven... blijven, blijven dat met zich meedragen. Um, in Ghana uh, verliest iedereen wel uh, één kind en vaak meerdere. Um, en, maar dat is dus ook iets wat je zus ook heeft meegemaakt, je moeder ook. Um, ze hebben daar echt wel verdriet uh, over als uh, een, een kind komt te overlijden. Uh, maar ze zijn daar toch minder door getraumatiseerd... Uh, dan, dan mensen in Nederland, omdat het toch meer uh, iets is uh, wat, wat er toch ook bij hoort. Mensen aanvaarden het meer omdat het nou eenmaal de realiteit is. Ja. Ja, en, natuurlijk... en de dood, want, want uh, ik, ik heb wel eens gehoord dat de dood daar meer gevierd wordt dan ja. bij ons. Maar bij, bij ons is het, is het uh, een heel sombere aangelegenheid met koffie en cake en, en zo. En... Ja, en de begrafenis is een belangrijke sociale gebeurtenis. Uh, naar het is, het is een. Uh, ja, een feest, een grote sociale bijeenkomst uh, van drie dagen. En uh, ja, als het, als het, het, het uh, stoffelijk overschot begraven is, dan wordt er gedanst en, en, uh, en, en gedronken. Ja, en hebben ze ook die, die prachtige doodskisten, toch? Dat als jij van bananen hield, dan word je ook in een grote gele banaan begraven. Ja, dat is in het noorden is dat niet zo. Maar er zijn inderdaad, dat was er is een stam in het zuiden die dat, uh, die dat wel deed. En, uh, ja. Maar hoe gaat een begrafenis eraan toe? Um, Want het moet snel, het is daar warm. Ja, dus de volgende dag wordt iemand, uh, begint iemand die begrafenis. En die wordt aangekondigd met uh, musketschoten. Ze hebben er speciaal nog oude uh, geweren voor. En uh, dan schiet ze in de lucht. Drie keer voor een man en vier keer voor een vrouw. En uh, dan weet iedereen dat er, dat er iemand begraven wordt. En dan, dan gaat het als een lopend vuurtje rond wie dat is. En dan zie je s'ochtends iedereen, uh, iedereen daarheen uh, gaan. En dan is het drie dagen. De eerste, eerst is het een bepaald uh, begroetingsritueel. Dan uh, bepaalde reinigingsrituelen, de begrafenis zelf en dan is het hele nacht feest. En dat is ook weer de gelegenheid waarop de jeugd van het dorp uh, ja, wat vrijer met elkaar om kan gaan en ook de hele nacht door, uh, met elkaar kan doorbrengen. Dus daar worden ook relaties ja, geboren? Ja, zeker. Dat is de plek om een, een partner te vinden. En drinken ook? Ja, veel, veel drinken. En ja. muziek? Ja, harde muziek. En is het ook als het heel tragisch is. Dus als, als iemand echt jong is gestorven. Kind. Ja, dat scheelt wel. Uh, dus begrafenis van iemand die, die, die 160 is geworden. Die zijn veel uitbundiger. Dan begrafenis... Uh, kinderen worden überhaupt niet gevierd. En iemand van 30 daar overheerst toch meer de... Of van 40 het verdriet. Dan, uh, maar, als hij maar... oud is geworden, dan heeft hij het leven overwonnen. Nou, dan, dan... vier je eigenlijk het dat, dat mooie leven dat hij heeft gehad. Ja. Hoe heeft Afrika jou veranderd? Uh, ja, dat is heel moeilijk om dat voor jezelf uh, te zeggen. Ik heb ook... Ik, toen, ik, uh, de, met het, het boek, toen ik het boek begon te schrijven... heb ik ook nog een tijdje geprobeerd om het in de eerste persoon uh, te schrijven. Uh, om dus te, ja, wat, wat, wat ik probeerde te beschrijven is hoe idealen veranderen in extreme omstandigheden. En ik probeerde dat vanuit de eerste persoon te beschrijven. Maar dat was heel moeilijk, omdat uh, het, het, het kwam heel dichtbij. En natuurlijk het, het, het ook dingen die ik soms wilde, wilde laten zien... Ja, die had ik dan uh, niet zelf meegemaakt. Maar, maar door dus in de derde persoon daarover te schrijven... kon ik dat veel preciezer uitschetsen hoe dat, hoe, hoe, dat, hoe dat gaat. Maar het lijkt me zo moeilijk als je hier de man van de veroudering bent. De, de verouderingsgeneeskunde. Nou ja, we hebben het erover gehad. We worden 100, we worden misschien wel 120. Uh, sommigen zeggen duizend. En je bent daar in een samenleving waar een, een simpele glas scherf genoeg is... om iemand op z'n veertiende dood te krijgen. Ja. Ja, dat is de harde realiteit van de, van de wereld waarin wij leven. Hè. Er wordt nu in, in, in tijden van, uh, van crisis hè, er worden gezegd ja, dat ontwikkelingssamenwerking 0,8 nee, moeilijk is. Uh, ja, wij zijn natuurlijk 30 keer zo rijk als, als, als, als sommige landen in Afrika. Ja, in, in hoge conjunctuur zijn wij 31 keer zo rijk en in laag conjunctuur 29 keer zo rijk. Dus het, de vraag of je iets van die rijk of van die welvaart uh, wil, wil we investeren om anderen ook uh, boven een bepaald niveau te brengen. Ja, dat, dat, ik vind eigenlijk dat zou, die discussie zou gevoeld moeten worden... los van de conjecturele bewegingen Maar dat is een maar principiële goed, keuze. Dan gaat het over de, de principes en de goede bedoelingen. Een andere vraag die ik je zou kunnen stellen is... Werkt het wel? Want als ik het boek lees, dan denk ik... nou ja het is hooguit een druppel op een gloeiende plaat, zo'n kliniek. Ja, um, de, de, de, de vraag is als je iets wil doen uh, voor de mensen daar... is dan het beste wat je kan doen een blanke dokter sturen... die daar een spreker gaat houden... Uh, nou, dat weet ik niet. Als je dat die mensen zelf zou vragen. Uh, zou ze dat misschien ook nog wel zeggen, dat ze dat wel vinden. Maar. Uh, ja, in het gebied waar, waar ik zat, had de helft van de mensen geen toegang tot schoon drinkwater. En wij zagen in, in onze uh, onderzoeksgegevens dat dat 30% meer sterfte gaf in die groep uh, mensen. Dus ja. Uh, die, het is zeker niet het enige. Het is belangrijk dat die mensen bezale medische zorg uh, krijgen. Maar. Los daarvan uh, is een bezale uh, ontwikkeling, economische ontwikkeling uh, en, en, en infrastructurele ontwikkeling uh, ja, van enorm belang voor, voor, voor het gebied. Ja, Een ander ding wat daar aan de hand is, is dat mensen steeds meer gaan roken en dat onze tabaksmaatschappijen ook steeds meer uh, adverteren daar. Ja, Eigenlijk uh, roken uh, is uh, niet geaccepteerd. Uh, daarvoor Voor vrouwen is het, is het absoluut taboe, die, die roken in het geheim. Um, voor mannen is het meer geaccepteerd. Maar, maar is, ja, men vindt het toch uh, uh, smerig. In, in, in het openbaar uh, doen mensen dat ook niet. Dat zouden we hier ook wat meer mogen vinden als het over veroudering gaat. Iedereen moet het lekker zelf weten. Maar als we het over veroudering hebben, mogen we toch ook Voor veroudering is, is, is, is roken absoluut de, de belangrijkste factor bij uitstek... om iets te doen aan gezonde uh, veroudering. Ja. David van Bodegom, hartelijk dank dat je hier uh, te gast wilde zijn. Het boek, ik noem het nog even, Noodbreekt wet. Een ja. roman verschenen bij uh, Prometheus. Wie het, wie het leuk vindt, die, uh, kan de eerste twintig pagina's lezen op, uh, op mijn website davidvanbodegom.nl. We zullen een linkje plaatsen als het lukt op labirint.nl. Dan kunt u ook meer informatie vinden over deze en andere uitzendingen. Dit was Labyrinth voor deze week. Volgende week zondag zijn we er natuurlijk weer op dezelfde zender. dezelfde tijd, dezelfde plaats. En uh, nu op deze zender het journaal en daarna Holland Dok Radio. Ik dank u voor het luisteren en wens u nog een hele mooie avond. Dit is Radio 1.